Deel vier. Vanuit alle delen van de wereld kwamen beroemde geleerden, horlogemakers en vogelherstellers naar de nachtegaal kijken. En, Hofmeester. De Zwitserse horlogemaker van Rippenhozen heeft er naar gekeken, majestijd. En spijtig, maar hij is versleten, zegt hij. Ja, die oude van Rippenhozen is niet meer van de jongste. Uh, nee, ik bedoel de vogel. Het radenwerk van de nachtegaal is versleten. De tandwieltjes zijn stuk. Hij kan niet meer zingen. Ach ja, misschien is het ook maar goed zo. Het beest zong toch altijd hetzelfde. Oh, ik ga een beetje slapen, denk ik. Ik voel me niet zo lekker. De keizer trok zich terug in zijn slaapkamer. Het was doodstil in het paleis. En iedereen liep er een beetje somber bij. De hofmeester van zijn kant deed zijn best om de keizer op te vrolijken. Majestijd, mogen we even binnenkomen? Wij hebben wat leuks voor u. Uh, is goed. Hoogheid, we hebben weer wat muziek in huis gehaald. Speciaal voor u is hier recht uit Nederland... de zingende koe. Mm, eenzaam sta ik in de wijn. Langzaam kom jij erbij. Wat is het leven mooi. Wat is het leven fijn. Zalm mm, in het gras... Zo mag het altijd zijn. je in een plas, weg, weg met het, het chagrij. Ja. Amen Maar het vrolijkte de keizer niet echt op. En uit de Nijldelta van Egypte, de rappende Nijlpaden. O Oh jee! Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Lekker naar. Eh, uh, ik die zwapenlotsen als ze niet. In de Nuil, joh! Mijn grote poepart in het water, ja. Hier komt het nog van, ja! Ja, we zitten hier met z'n allen in de Nuil. Een stukje liever hier dan in de zon. Zie ik de Nuil? Dan krijg ik het kwel! De Nuil is super Nu gaat dat. En vooral ook, joh! Hallo, hallo. Zing het, Marys? Ja, give it to me, baby. Lekker sturen! In de Nuil, in de Nuil, in de Nuil! In de yo yo yo lekker dobere man mijn muil wijd open de visjes komen er gewoon ingekropen en op een dag man maar... surprise Dan gaan we naar de om onze onze te te yo yo yo yo yo yo yo yo yo de yo Yo, yo, no, the da in the da da no, no, no, Yo, yo, no, the no, no, no, no, in the no, Je een beetje op, maar met je grote billen. Een moderne figuur. Oh, leugen. Ik ken eh? no, oh, no, hem zelf al op plekken en die zijn toch toch nu wel. toch geen no. plaats in, maar met je grote kand ga ik op zijn. Ja, ja, oh, oh, hey. U, die gaat. genoeg. Hé, kabel. Die gaat. Hallo. Waar kan je daar nog zitten en daar? op man, ik heb die kan nergens zitten. Oh, hij staat met een poot. En dan nu de tapdansende kalkoen. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, geen dansende kalkoen. Oh, meisterij, meisterij. Een lekker heet bad zal ik niet in bad. Ik wil niks meer. Toen de hofmeester dat hoorde, wist hij dat het goed mis was. De keizer wilde niet meer in bad. Hij liet meteen de allerbeste dokters komen. Dag, dokter. Ah, goedendag, dokter, collega, en ook u, collega-dokter. Dank u, dokter, en aan u ook een prettige dag gewenst, dokter, dokter. Ja, hallo. En dokter, collega's geneesheer, De oorzaak is duidelijk, volgens mij, liefdesverdriet. Maar nee, nee, nee, iets verkeerd gegeten, denk ik. Wacht, wacht, wacht. Hm. Heb je diarree? Geen diarree, Oh jee! Zeg eens A, en nu B, C, D... Ja, het alfabet, dat gaat precies ja, dat nog, hè. Ja, maar, je ja, maar, maar zo oververmoeid. Maar, doen. maar, nou, zeker ja, ja, niet, ja, collega, ja. dokter Komma ja. Ik Ben de knoeier, zeg. Maar, zijt je nou wel? Ik zelf maar... Hula, Een beetje respect voor een dokter, hè? Stukje dokter! A! het? Terwijl de dokters met builen en schrammen werden afgevoerd naar het ziekenhuis, werd die arme keizer steeds zieker. Hij liet zich minder en minder zien. Op den duur kwam hij zelfs zijn kamer niet meer uit om te eten. De hofmeester probeerde al wat hij kon. Hoogheid, hoogheid, één klein badje met lekker kamillezeepsop. Nee, nee. Een voetbadje? nee. En dat was Hunter? Nee, nee, nee. Maar majesteit, kan ik dan echt niets voor je doen? Jawel. De nachtegaal. Ik wil de nachtegaal nog eens horen. Het antwoord van de keizer trof de hofmeester als een bliksemschicht. Natuurlijk, het gezang van de nachtegaal zou de keizer terug beter kunnen maken. De hofmeester liet onmiddellijk zijn bode komen. Laat de alles snelste paden klaarmaken. We vertrekken meteen naar het gebergte van Trorambria. Vakantie? Nee, natuurlijk niet, man! We gaan naar Torambria om er een andere namaaknachterhaal te halen. Voor de keizer! Tot uw dienst, hofmister.